Met het de Amerikaanse president Trump stelt de handelstarieven die hij wilde invoeren tegen de EU uit tot 9 juli. Hij wil die tijd gebruiken om naar eigen zeggen een goede handelsdeal te sluiten met de EU. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen zegt dat ze ook tot 9 juli de tijd nodig zullen hebben... om een akkoord te kunnen bereiken met de VS. Oekraïne is de afgelopen avond opnieuw aangevallen door Rusland met drones... In het noorden, oosten en zuiden van het land ging het luchtalarm af. Volgens de Oekraïense luchtmacht viel Rusland onder meer Havenstad Odessa aan met drones vanaf de Zwarte Zee. Rusland had de afgelopen twee nachten ook al grote aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en honderden drones. Alleen al gisteren vielen er daarbij 12 doden en bijna 80 gewonden. De Amerikaanse president Trump zei dat hij niet blij is met de aanvallen op Oekraïne. Hij vraagt zich af wat er met de Russische president Poetin aan de hand is. De politie heeft een man opgepakt voor de aanrijding in het Gelderse Hattem... waarbij iemand om het leven kwam. Het slachtoffer van 33 werd gisternacht aangereden door een auto... en het voertuig ging er daarna vandoor. De politie riep mensen vervolgens op om uit te kijken naar een beschadigde Volkswagen...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 Het weer, het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Het blijft ook voor een groot deel van de dag droog. Er valt maar een enkele bui en er is ook af en toe zon bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 with this <laughs>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 Love has to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 It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shattered part, the final frame of the moon is seen a generation.